8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Honderden gewonden bij politiegeweld in Jemen. Gewonden bij overval in Rotterdam. Een sterke man in Birma legt legerfunctie neer.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 Op een bedrijventerrein in Rotterdam is een waardetransportbedrijf overvallen, waarbij ook is geschoten. Twee medewerkers van het bedrijf zijn gewond geraakt. De politie heeft een groot gebied rond het pand aan de Kyoto-weg afgezet, maar het lijkt erop dat de daders niet meer in de buurt zijn. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt bij de gewapende overval in Rotterdam. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de Somalische piraten die zijn opgepakt door het marinevergat Tromp. Zaterdag kwamen bij een actie van de Tromp twee Somalische piraten om. 16 andere piraten werden opgepakt. De tromp kwam voor de Somalische kust in actie om een Iraans vissersschip te bevrijden. Dat was gekaapt door Somalische piraten. Volgens het ministerie van Defensie opende de piraten het vuur op de tromp en werd er teruggeschoten. Aan de Nederlandse kant vielen geen gewonden. Het gekaapte Iraanse schip werd door marine mensen bevrijd. Een Turkschip schip heeft zo'n 350 gewonde Libische opstandelingen opgehaald... uit Misrata en Benghazi. Misrata is de enige stad in het westen van Libië... die de opstandelingen in handen hebben. Benghazi, in het oosten van Libië, is de basis van de opstandelingen. Doktoren die aan boord van het schip zijn... zeggen dat veel van de 350 opstandelingen zwaar gewond zijn. De opstandelingen vertellen dat de situatie in Misrata slecht is. Grote delen van de stad zitten zonder water, elektriciteit en medicijnen. Het schip brengt de gewonden naar Turkije, waar ze verder zullen worden behandeld. De Bermese groentaleider Tan Shui heeft zijn functie neergelegd. De generaal regeerde Burma ruim 20 jaar lang met harde hand. Vorige week droegen de militairen de macht officieel over aan de nieuwe regering. En nu heeft Tan ook zijn legerfunctie neergelegd. De nieuwe premier is een oud-generaal. En ook in de regering worden de ministersposten bezet door hoge militairen... die hun legerfunctie hebben verruild voor een civiele. Na de parlementsverkiezingen in november kreeg ook de oppositie een aantal zetels. Maar de belangrijkste partij, die van de oppositieleidster Aung San Suu Kyi... werd buiten het parlement gehouden.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 In Kazachstan heeft president Nazarbayev de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg ruim 95 van de stemmen. De 70-jarige 70 Nazarbayev is al sinds 1990 aan de macht. Er waren drie tegenkandidaten, maar volgens onafhankelijke waarnemers zijn er in Kazachstan nog nooit eerlijke en vrije verkiezingen geweest. Nazarbayev lijkt populair omdat Kazachstan redelijk welvarend is.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 Dan het weer nog. Opklaringen en weinig wind. Het is zo'n 6 graden. Verder toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen regenachtig en een stevige wind. Woensdag droog, zonnig en vrij warm. AWB en verkeersinformatie. 33 files, 150 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Vinkeveen. Daar staat inmiddels 6 kilometer file. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Ook een ongeluk op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg. 12 kilometer. Ook daar is de linker rijstrook dicht. Dan opvallend lange files rond Rotterdam. Op de A13 vanuit Den Haag richting Rotterdam bij de afrit Berken en Rode Reis, 10 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. 13 kilometer. 11 kilometer op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knooppunt Kleinpolderplein. En op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam... voor de A13 4 kilometer. Hier volgt een uitzending voor de verkeersveiligheid. De zomertijd is ingegaan. Tijd om uw winterbanden te wisselen. Zo gaat u veilig op weg en voorkomt u onnodige slijtage.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, de zittende president Bakbo wil maar niet weg... en dus blijft het zeer gewelddadig in die voorkust. Zo dadelijk onze correspondent in Abidjan. Er is grote oneenigheid binnen de FNV over de onderhandelingen... om tot een nieuw pensioensysteem te komen. En in Rotterdam is een zeer gewelddadige overval gepleegd. En daarom gaan we gelijk maar naar onze verslaggever... Hendrik Willem Hos. want die is ter plaatse. Hendrik Willem, vertel eens, wat kan jij zeggen over die overval? Die heeft plaatsgevonden op een bedrijventerrein ten noorden van uh, Rotterdam. Uh, en uh, het is een overval op een bedrijf met waardetransport. Roland Eckers is van de politie Rotterdam-Rijmond. We staan hier in een uh, ja, uh, afgelind uh, omgeving. Het is uh, allemaal afgezet hier. De recherche is aan het werk. Wat is er gebeurd vanochtend? We kregen om 6 over 6 de melding dat ze hier bij dit uh, waardetransportbedrijf een overval zou hebben plaatsgevonden. Nou, we gingen natuurlijk met veel eenheden te plaatsen en we troffen inderdaad twee gewonden aan. Dat waren twee medewerkers van het bedrijf die waren neergeschoten. Er waren nog twintig andere medewerkers van het bedrijf op dat moment aanwezig. Um, uh, de, de twee mensen die gewond waren geraakt die zijn neergeschoten. De daders die um, uh, leken na een zoektocht van het AT in de omgeving inmiddels gevlucht. Sati-team. Inderdaad, sorry, het arrestatieteam. Het is onbekend in welke richting ze zijn gevlucht en hoe. Ook is nog onbekend of er buiten is gemaakt. Dat zijn we nu allemaal aan het uitzoeken. Wat is dit voor bedrijf? Het is een, een geldtransportbedrijf. Ja, dus vanochtend vroeg hier. Een zeer uh, gewelddadige overval. Uh, is duidelijk wat er buiten is gemaakt? Nee, het is nog onbekend of er buiten is gemaakt. Dat zijn we op dit moment aan het uitzoeken met de medewerkers van het bedrijf. Uh, en we hopen daar later meer over te kunnen melden. Want wilden ze nou een wagen overvallen of het bedrijf overvallen? Ja, ook dat is uh, op dit moment nog niet uh, bekend. De twintig medewerkers die aanwezig waren, daar uh, spreken we nu mee. Daar is natuurlijk ook slachtofferhulp voor geregeld. Maar we willen ook vooral van hun weten uh, wat zich hier nu precies heeft afgespeeld. Uh, Zijn er bijvoorbeeld wapens gevonden? Uh, nee, ik kan dat niet zeggen. Ik weet dat nog niet. Uh, en maar u zei ik... bijvoorbeeld ook dat er een explosie was gehoord, hè? Er is inderdaad een explosie hier gehoord. Uh, dat kan misschien geweest zijn omdat de daden zich toegang wilden verschaffen tot het terrein. Dat is nog wel goed beveiligd uh, als ik dat ook zelf zo zie. Dus uh, dat zou er mee te maken kunnen hebben. Nu is de technische recherche aangekomen. Groot onderzoek wordt opgestart. Hoe stond het ondertussen met de slachtoffers? Ja, die 20 personen die zijn met een bus overgebracht naar een politiebureau. Daar is voor hun slachtofferhulp gere geregeld. Wat zijn de medewerkers en de mensen in het ziekenhuis? Uh, de twee medewerkers in het ziekenhuis, ja, daar is vanzelfsprekend uh, medische hulp uh, ja. nu uh, voor. En uh, die gaan we op een later tijdstip uh, spreken, maar dat is nu niet de eerste prioriteit. Ja. Op dit moment is dus uh, alles afgezet rondom het bedrijf ten noorden van Rotterdam op een groot bedrijventerrein. Een zeer gewelddadige overval op een uh, waardetransport vanochtend vroeg dus in Rotterdam. Verslaggever Hendrik Willem -Hofs. Zodra we meer weten over die gewelddadige overval, hoort u dat uiteraard bij ons. Tien over acht geweest. Het is hommelers bij de FNV over het pensioenakkoord. Een akkoord wat er trouwens nog niet ligt. Twee weken geleden schreef voorzitter Henk van der Kolk van FNV bondgenoten al een boze brief. En nu is er een open brief van landelijk bestuurders van zowel FNV bondgenoten als van een van de grootste ambtenarenvakbonden, AfakaBo. Aan de telefoon bestuurder Jan Berghuis van de metaalsector bij FNV bondgenoten en één van de ondertekenaars van die open brief, meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit u zo dwars? Nou, de, de, de, ons zit heel erg dwars de uitkomst van een, een al heel langdurig proces van onderhandelen over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van werknemers en gepensioneerden, de pensioenregeling. Dat zit ons dwars. Ja. Wij vrezen. Dat er een regeling uitkomt waar bijvoorbeeld, dat is wel een van onze grootste vrees, alle risico's van schokken, economische schokken bij werknemers en gepensioneerden komt te leggen. Hoe stelt u zich dat voor? Dan wat zijn die risico's dan? Nou ja, als we de afgelopen jaren heel veel van dat soort risico's gezien, dalende rente, dalende aanbodbeurzen. Uh, dat levert uh, lage dekkingsschade op ja. en, uh, en die moeten dan gerepareerd worden op kosten uh, van werknemers en uh, gepensioneerden door niet te indexeren bijvoorbeeld of door, uh, zoals het heet, af uh, te stempelen. Ja. En uh, er kan dan geen, meer, geen beroep meer worden gedaan op, uh, op werkgevers, want die uh, hebben afgesproken dat uh, hun premiedel is uh, gestabiliseerd en... En wij maken ons ook heel veel grote zorgen over de regeling. Zelf wat er van die mooie regelingen die wij in Nederland gebouwd hebben, die in de hele wereld als voorbeeld gelden, nog, uh, nog, nog overblijven. Wij uh, dus, in het, dan... ja. het proces ook uh, niet transparant waarin onderhandeld wordt. Nee, maar goed, u weet dus kennelijk wel waar die onderhandelingen heen gaan, ondanks dat het niet transparant is. Ja, ja, ja wij, wij, wij, het zijn niet alleen journalisten die wel eens wat lezen. Uh, uh, en uh, dat, uh, dat is bij ons ook. Uh, wij, uh, wij hebben de, uh, informatie inmiddels uh, waaruit uh, ja, onze vrees uh, steeds christend wordt. En dat hebben we uh, dat hebben we uh, uh, proberen te uiten. Ja, ja. Uh, en dus vertrouwt u, uh, vakcentrale FNV lees achter Jongerius niet. In nee, dit proces? Dat, dat, het heeft niks met uh, vertrouwen te maken. Wij maken ons zorgen over uh, de inhoud. We zijn niet uit op, uh, op, nou. op Bijltjesdag. Nou ja, goed, uh, u gaat ervan uit dat Agnes Jongerius er niet een goede deal uitsleept. Anders trekt u niet zo hardhandig aan de bel. Ja, maar uh, als wij zien dat die onderhandelingen de verkeerde, uh, verkeerde kant op gaan... Dan, dan moet je inderdaad aan een bel uh, trekken en uh, de federatie... Uh, ...onderhandeld over dat akkoord En als wij er kritiek op hebben... ...dan moeten we dus bij de federatie zijn... ...om dat te uiten. En dat hebben wij uh, gedaan. Maar u vindt dus dat Agnes Jongerius... ...want laten we het daar maar even bij houden... ...niet goed genoeg de positie van de werknemers... ...beschermt op dit moment in die onderhandeling? Nou ja, wij, wij vinden, uh, dat zeggen we ook in die brief, uh, dat uh, uh, werknemers enorme risico's lopen uh, met zoals de onderhandelingen nu gaan. Ja, dus dat het antwoord wij... is ja inderdaad. Ja. Hm? ja, dus het antwoord is ja. U vindt dat Agnus is dat niet goed genoeg doet? Nee, nou ja, het antwoord is, ik, ik, ik, ik, ik heb, ik, in onze brief, uh, dat, hebben we, dat hebben we heel bewust gedaan, dat hebben we het niet over personen. Maar we proberen het over, over de inhoud te hebben. Hm. En uh, er wordt nog onderhandeld. Dus wie weet leidt deze brief tot een andere richting in de onderhandelingen. U wilt niet dat die onderhandelingen stoppen? Nou, wij, dat willen wij wel. want Dat, oh. staat, ook in, dat staat ook in onze brief. Want uh, uh, uh, uh ja, als je, iets, als je een andere richting op wil staan... en je vindt ook, en dat vinden wij ook... dat ja, deze onderhandelingen in een soort mist plaatsvindt... waarin eh, niemand precies mm. weet... Maar dan zegt u, dan uh, heeft wat, het geen nou, zin wat, meer nu. Wat er nu gebeurt... Ja. En, en ja en, uh, en het wordt ook wel eens tijd dat, uh, dat leden en werknemers geraadpleegd gaan, gaan worden over wat er nou precies uh, gebeurt en wat de consequenties daarvan zijn. Maar als u zegt stoppen ermee, wat dan? Nou, en om, om vervolgens na te denken dat staat ook in onze brief of of het niet verstandiger is om uh, langs andere lijnen uh, die pensioenonderhandelingen te, uh, te laten lopen. Dus, dus, wat, u? Uh, hm. huh? wat bedoelt u dan? Nou, precies wat ik zeg. Ik, ik denk dat het veel verstandiger is wordt op dit moment, uh, uh, je leest de ene week weer een ander pensioensysteem. Yeah. En dat wordt, uh, wij, wij denken dat het veel verstandiger is om bij het pensioensysteem wat we nu hebben in de buurt te blijven. Te ja, kijken. maar u zegt, we, u zegt dan moet het maar via een andere weg. Maar hoe zou er ja. dan onderhandeld moeten worden? Maar helemaal niet meer. Zoals we altijd dat doen in, in, in, in dit land. Maar uh, dan, uh, dan op, uh, met een andere inhoud. U, maar dan zegt dat, u dat eigenlijk... Is toch niet zo, dat is toch niet zo raar. Maar dan zegt u eigenlijk is een nieuw systeem niet nodig, ondanks de vergrijzing. Ja, zeker is er wel een nieuw systeem uh, nodig. En dat moet zeker ook schokbestendiger uh, uh, gemaakt worden, ja. uh, dat, uh, dat systeem. En denkt u dat dat kan zonder dat er iemand pijn lijdt? Nee, maar als er, dan, als er dan pijn geleden moet worden, dan moet, er, uh, moet iedereen uh, pijn lijden, ook werkgevers. En dat vindt u dat dat nu uh, te weinig gebeurt? Dat het nu te veel bij de werknemers ligt? Nou, volgens mij ligt het alleen maar bij uh, werknemers. Ja, dat is duidelijk, meneer Berghuis. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja hoor. Goedemorgen. Dag. Zo dadelijk. In de Atlantische Oceaan zijn opnieuw wrakstukken gevonden van de Franse Airbus, die bijna twee jaar geleden voor ongelukte. Zo meer daarover. Eerst naar John Bakker. Hoe ontwikkelt de ochtendspits zich, John? Ja, redelijk normaal. De grootste problemen zijn echter bij, uh, bij Rotterdam. Daar is een, uh, een overval geweest vanochtend en daardoor staan er ook nog uh, behoorlijk wat, uh, wat lange files. Is de al de... afgesloten zo? Ja, de afritten zijn uh, op de A13. Berk van rode -reis is afgesloten. En op de A20 bij uh, Rotterdam Spaanse polder zijn de afritten afgesloten. Verder zijn er ook wat ongelukken gebeurd. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Vinkeveen 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Ook een ongeluk op de A6 richting Muiden bij het Muidenberg, 12 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En alle files rond Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag bij Delft-Zuid, 4 kilometer... Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knopen en plein, 15 kilometer. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam's Spaanse polder 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, ik hoorde het al even, in de Atlantische Oceaan zijn nieuwe wrakstukken gevonden van de Frans, Franse Airbus die op 1 juni 2009 verongelukte. Daarmee is er ook nieuwe hoop dat de zwarte dozen gevonden worden. En dat zou dan eindelijk duidelijkheid kunnen scheppen... over de oorzaak van die crash waarbij 228 mensen om het leven kwamen. Onze correspondent in Parijs, Frank Renaud. Frank, wat voor een brokstukken zijn er gevonden? Het gaat om verschillende brokstukken op de bodem van de oceaan. En volgens onderzoekers gaat het om stukken van een motor... en stukken van een vleugel. Er zijn wel eerder brokstukken al gevonden, maar het, die dreven op het water. Dat was kort na de waren Het waren lichtgewichtbrokstukken. Het hoopvol is nu dat dit echte wrakstukken zijn, zoals we dat noemen. En die ook nog eens dicht bij elkaar zijn gevonden. Op de bodem dus. Dus de hoop is groot dat die twee zwarte dozen... met data en gesprekken uit de cockpit... dat die twee zwarte dozen ook in die buurt liggen... waar deze wrakstukken zijn gevonden... En daarmee zou dus inderdaad een zoektocht van twee jaar eindelijk geslaagd zijn. Want zijn ze al die tijd blijven zoeken, Frank? Ja, in verschillende etappes, niet continu. Maar dit is de vierde run, zoals ze dat noemen. De vierde keer dat er een massale zoekactie is opgezet. Die is pas kort geleden begonnen, maar dus wel meteen met succes nu. En hoe hebben ze hem gevonden? Hoe zijn ze gaan dus zoeken? Een... Dat is met een onderzeeër gebeurd. Die gaat naar beneden, vanaf een boot die daar uh, onderzoek doet. In eerste instantie werd toen metaal gedetecteerd op de bodem. Toen is verder gezocht. Toen zijn die wrakstukken gevonden. Daar zijn toen foto's van genomen onder water. Die zijn vervolgens naar het schip weer gegaan dat daar drijft. En vandaar zijn ze per satelliet naar Frankrijk gestuurd, die foto's. En in Frankrijk, bij het uh, onderzoeksautoriteiten voor de luchtvaart... heeft dan een soort identificatie plaats. En nou ja, de conclusie was, ja, deze stukken die nu gevonden zijn... zijn inderdaad afkomstig van... Die die A330, die toen verongelukte. En dus gaan ze nu extra op zoek, zeker naar die zwarte dozen? Ja, er wordt nu natuurlijk meteen verder gezocht... maar dan ook heel gericht in dit gebied waar deze brokstukken lagen. Er wordt gezocht naar deze stukken die nu gefotografeerd zijn... want die zijn nog niet naar boven gehaald. Daar moet weer een schip voor komen die dat gaat doen. En de Franse onderzoekers zeggen goede hoop te hebben... en dat is redelijk positief, zo hebben ze het nog niet eerder gehoord. Ze zeggen goede hoop te hebben dat die zwarte dozen ook gevonden worden. En als ze gevonden worden, dan komen we natuurlijk in een nieuwe fase... in een hele nieuwe fase, want dan kunnen we misschien te weten komen... wat die ramp nou precies veroorzaakt heeft... en ook vooral wie de verantwoordelijkheid... Was. Ja, even kijken of je dit nog weet Frank, bijna twee jaar na dato geven die zwarte dozen dan nog een signaal af? Dat is de grote vraag waar specialisten zich hier ook nu mee bezighouden. Inderdaad. Het kan, als ze in goede staat Aha. op de Oceaanbodem liggen... is het mogelijk om daar nog heel veel data uit te halen. Bovendien zit er nog een klein addertje onder het gras... want in die A330, zoals in heel veel moderne vliegtuigen... zitten nog veel meer computers. Ook in de cockpit zit nog een aparte computer die weer data registreert. In de motoren zitten zelfs computers die data registreren. Dus de hoop is dat in ieder geval zoveel mogelijk wordt teruggevonden... met data waaruit we kunnen afleiden waarom dat vliegtuig nou is neergestort. Frank Renaud, dank wel, vanuit Parijs. Negen minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan weer naar Jeroen Schutijzer. De vraag is vanochtend, komt de Noordoostpolder op de werelderfgoedlijst? Daar houdt Jeroen zich deze ochtend mee bezig. Met André Geurts, conservator van het Museum Nieuwe Land... spreekt hij in Nagelen over dit bijzondere gebied. Ja, meneer Geurts, want Nagel is natuurlijk maar één van de tien dorpen in de Noordoostpolder. Wat is nou het bijzondere aan het grotere geheel? Nou, het bijzondere aan het grotere geheel is dat we eigenlijk te maken hebben met een heel doordacht ingericht gebied. Waarbij alles eigenlijk op elkaar afgestemd is. Het aantal dorpen, het aantal boerderijen wat zich om deze dorpen heen schaart. De afstanden tussen de hoofdkeren Emmeloord en de kleinere dorpen die daaromheen liggen. Uh, de wegenstructuur, die helemaal afgestemd is dus op het optimaal bereiken van boerderijen uh, en uh, de dorpen. Dat kinderen makkelijk op de fiets naar school zouden kunnen, dat de afstanden niet te lang zijn. Uh, en ook daarbij een aangepast landschap, die het mogelijk maakt dat, uh, ja, ik zou bijna zeggen dat de boerderijen en de dorpen als een soort groen ingebedde eilanden in een totale grote lege ruimte liggen. Ik zie helemaal geen hond hier op straat. Hoe komt dat toch? Nou, misschien zijn we nog iets te vroeg. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat mensen geen hond hebben. Dus, uh, ik... of, uh, of een platte hond, hè? want ze hebben hier allemaal platte dagen. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar dan misschien niet in het horizontale vlak, maar dan in het verticale. Nou ja, ik speur hier nog wel. Ik zie hier nog wel een aantal objecten staan in de buurt van Museum Nagel, die in elk geval een verticaal plat vlak uitbeelden. Dus misschien dat we daar nog iets aan hebben. Denkt u dat, uh, dat uiteindelijk iedereen wel staat te juichen als, het, uh, als dit gebied op die UNESCO-lijst komt? Er is veel tegenstand, hè? Nou ja, laat ik zo zeggen. Of iedereen staat te juichen. Ik denk dat als iedereen probeert daar de voordelen van in te zien... namelijk dat je bepaalde karakteristieken bewaart... die typerend zijn voor de Noordoostpolder... ik denk dat we daar allen wel bij zouden varen. Want dit gebied is, heeft ja, toch een bepaald eigen karakter. En dat is ja, speciaal ontworpen voor dit gebied. En als je daar iets van kunt behouden... dan behoud je eigenlijk ook een stuk cultuurhistorie... Uh, van het Nieuwe Land, zou je kunnen zeggen. En uh, dat was Jeroen Schutijzer vanuit uh, het Museum Nieuwe Land. Bijna vijf over half negen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met snelle pases, goed keeperswerk en mooie doelpunten. Won het robotvoetbalteam gisteren het Open Duits kampioenschap. De Duitsers op eigen bodem verslagen. Roemeri van het Team Techni United Eindhoven. Van de Technische Universiteit Eindhoven. Gefeliciteerd. Dank Was het een zware strijd? Het was een spannende finale toch weer. Ja. Tegen, tegen de ik, Duitsers ook? Tegen de Duitsers, ja. Tegen het team van Stuttgart hebben we de finale mogen spelen. En uh, het was twee keer vijftien minuten erg spannend. En uiteindelijk met 3-0 de overwinning binnengehaald. Kijk eens aan. Kunt u eens eventjes uitleggen voor uh, de luisteraars... die uh, de robots niet kennen, hoe ze eruit zien? Want het zijn ja, niet uh, de, de typische robots hè, zoals we die kennen uit science-fiction films. Nee, het zijn uh, rijdende robots, ongeveer uh, een halve meter bij een halve meter en 80 centimeter hoog. Een soort piramidetje? Uh, een soort piramidetje van uh, een 35 kilo zwaar. En die spelen dan op een veld van 12 bij 18 meter, dus een behoorlijk veld. Dan mm -hmm. spelen ze helemaal zelfstandig voetbal. Dus wij mogen helemaal niks besturen. Het staat één scheidsrechter op het veld. En zodra de wedstrijd begint beslissen ze zelf wat ze gaan doen. En natuurlijk ook, we moeten zelf zoeken waar de bal is. Met welke tactiek ze gaan aanvallen en dan hopelijk scoren. En hoe werkt dat dan? Want um, kijk, we hebben hier wat beeld. Wij zien uh, over de schuivende piramidetjes die de bal dan, ja, wat is het, in een soort ruimtetje uh, vasthouden. Mm -hmm. uh, zitten daar sensoren in? Hoe heeft het helemaal uitgeprogrammeerd? Ja, de hele robot zit natuurlijk vol met sensoren. Ze um, hebben bovenop een camera zitten. Een camera die in de spiegel kijkt en daarmee kunnen ze gewoon 360 graden om zich heen kijken. En proberen ze te zoeken waar ze zijn op het veld. Uh, voor in de robot zitten twee wieltjes waarmee ze de bal kunnen, kunnen vasthouden en kunnen dribbelen. En daarachter zit een schietmechanisme waarmee ze dus, uh, mooie paasjes kunnen uitvoeren, of een lop of een heel strak schot naar de goal kunnen. Doen. Ja. Zeg maar, we zien ook fysiek contact. Hoe gaan ze daar dan mee om? Ja, ze, er zit natuurlijk ook net zoals in het echte spel uh, fysiek contact, um, ze kunnen natuurlijk botsen. Ja. Um, waarbij we ook gele en rode kaarten kunnen krijgen. Ja. Maar dan worden ze dus uit, uit balans gebracht, hè? Uh, zowel qua programmering als, als fysiek. Ja. Ja. Nou ja, qua programmering, de software voelt het natuurlijk niet. Fysiek uh, de robots zeker wel, dus ze moeten dat wel uh, kunnen weerstaan. Nou, dat lukt uh, heel aardig. Ja, meneer uh, Marie, één puntje van kritiek. Ik vind de keeper niet zo goed. <laughs> die doet niks. <laughs> die staat de er een aan beetje. onze zijde. Nou, van allebei de kanten. <laughs> die staat er een ja, beetje nou, te die, staan. Die staat er een beetje te staan. Nou, we hebben een hele nieuwe keeper dit jaar. Uh, hij, wordt jaar. hij wordt steeds gelopt. Hij wordt steeds gelopt. Zie ik. Dat klopt. In het begin van, uh, van het toernooi uh, was hij nog niet heel erg goed. Als u kijkt naar de filmpjes van uh, de latere wedstrijden... Daar wordt hij al een stuk agressiever en heeft hij zelfs ook die lopballetjes al met zijn rekje weten te stoppen. Met zijn rekje, ja, want hij heeft een, een, een uitschuifbaar rekje. Hè? Dat zouden alle keepers wel willen, denk ik. <laughs> Inderdaad. Dus, zoals de handjes van de echte keeper hebben, we een uh, rekje die uh, eventjes de bal kan wegtikken op het moment dat hij naar hem toe komt. Hij groeit in toernooi. Hij is zeker verbeterd. Dus, als u, uh, nou, ik denk over een paar dagen dat we de filmpjes van de laatste wedstrijden hebben, dan zullen we zien dat we een hele actieve en agressieve keeper in de goal hebben staan. Goed. Nou, het Open Duits Kampioenschap winnen, betekent dat een goede stap richting wereldtitel uiteindelijk? Ja, in juli gaan we richting uh, Istanbul naar het WK. Uh, waar we een sterk veld van ongeveer een 15 teams hebben. Maar nou, we hebben wel vertrouwen dat we daar uh, goede kansen kunnen maken. Ja, en blijft deze keeper de eerste keus? <laughs> nou, gezien de progressie die hij heeft gemaakt in die toernooi, gaan we hem zeker weer inzetten. En heeft jullie vertrouwen? Zeker weten. Oké. Okay. Nou, dank dat u ons even te woord wilde staan. Roel Merrie van het Team Tech United Eindhoven. Hebben we dus gewonnen van de Duitsers. En dat is altijd fijn. Zo, bijna klaar. Mooi, Henk. Oké, okay, Paul. Ben jij een koeriertje? Dan heeft de klant morgen die bedrijfsvideo nog.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 Kijk op vodafone.nl slash vastopmobiel. Power to you. Vodafone. Radio 1. Het NOS-journaal. Weer honderden gewonden door politiegeweld in Jemen. En gewonden bij overval in Rotterdam. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 geschoten. Dat wil ik eerlijk gezegd allemaal aannemen. Ik denk dat uh, kijk die huizen van de president worden natuurlijk beveiligd dat spreekt voor zich. En uh, in Denen de zijn ze in het algemeen niet te behoord om als er dan wordt opgemarcheerd richting dat huis uh, geweld te gebruiken. Volgens artsen in het plaatselijke ziekenhuis raakten meer dan 400 betogers gewond. Op een bedrijventerrein in Rotterdam is vanmorgen een waardetransportbedrijf overvallen, waarbij ook is geschoten. Twee medewerkers van het bedrijf zijn gewond geraakt. De politie. De twee mensen die uh, gewond waren geraakt die zijn neergeschoten. Uh, de daders die, uh, uh, leken na een zoektocht van het AT in de omgeving inmiddels gevlucht. Uh, het is onbekend in welke richting ze zijn gevlucht en hoe. Ook is nog onbekend of er buiten is gemaakt. Dat zijn we nu allemaal aan het uitzoeken. De Burmeese groentaleider Tan Shui heeft zijn functie neergelegd. De generaal regeerde Birma ruim 20 jaar lang met harde hand. Vorige week droegen de militairen de macht officieel over aan de nieuwe regering. En nu heeft Tanswee ook zijn legerfunctie functie neergelegd. Een gezant van de Libische leider Gaddafi is gisteren in Griekenland geweest om te praten met premier Papandreou. De gezant, de Libische onderminister van Buitenlandse Zaken, zei dat Libië een eind wil maken aan het geweld in het land. Volgens verslaggever Lex Runderkamp is er in Libië nu een padstelling ontstaan. Ik kan het natuurlijk het beste vanaf de, de opstandelingenkamp bekijken. En daar is sprake van onmacht. Ik denk dat het feit, als er al überhaupt serieus gesproken wordt door de regering van Gaddafi met, met opstandelingenleiders ergens, al dan niet via Griekenland, dan is dat echt omdat beide partijen niet meer de, de, de doorslaggevende beweging kunnen maken. Ook een padstelling in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust. Daar is het een padstelling tussen de troepen van de rivalen Wattara en Bakbo. Sinds gisteren wordt er nog maar sporadisch geschoten. Troepen van de gekozen president Wattara bereikte Abidjan vorige week... nadat ze 80 procent van Ivoorkust in handen hadden gekregen. En ze namen onder meer het gebouw van de staatstelevisie in... maar werden daar vrijdag alweer verjaagd. Het leger van Bakbo heeft daar en rond het presidentieel paleis posities ingenomen. Twee meisjes van het Sint-Maartenscollege in Maastricht worden sinds vrijdag vermist in Frankrijk. Na een bezoek aan Disneyland Parijs kwamen de twee meisjes niet opdagen op de afgesproken verzamelplaats. Directeur Moes van het Sint-Maartenscollege Het is verschrikkelijk. Het heeft ons een minuut losgelaten. De collega's hebben er erg moeilijk mee. We gaan zo meteen ook iedereen van het personeel inlichten, even los van de groep die mee is geweest naar Parijs. En ja, we hopen toch dat we er de komende dagen doorheen komen. Ik hoop van harte dat die kinderen bellen en zeggen we zijn we hebben er een extra dag aan geknoopt we komen naar huis. De politie in Parijs heeft een opsporingsbericht verspreid, maar er is nog niks van de twee leerlingen vernomen. In Maleisië wordt een leraar op een islamitische school... ervan verdacht dat hij een leerling van zeven heeft doodgeslagen. De jongen zou 1,60 euro hebben gestolen van een klasgenootje. En daarop werd de jongen vastgebonden en twee uur lang mishandeld. de jongen van zeven overleed later in het ziekenhuis. En twee Franse onderzoekers hebben delen van het passagiersvliegtuig... van Air France gelokaliseerd. Dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte. Correspondent Frank Renoud legt uit hoe ze die stukken hebben gevonden.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 Aan het begin van de ochtend zien we een afwisseling van laag hangende bewolking en zon. De lage bewolking wordt in de loop van de ochtend opgeruimd, maar daarvoor in de plaats verschijnen een stapelwolken. Vanmiddag krijgen de stapelwolken de overhand en kan er in het binnenland een lichte regen bij ontstaan. De temperatuur loopt op tot 11 graden aan zee en lokaal 15 in het zuidoosten bij een aantrekkende westen tot zuidwestenwind. Vanavond is het overwegend bewolkt. In het noorden is het wolkendek gesloten en valt er mogelijk wat lichte regen. De zuidwestenwind neemt verder in kracht toe en wordt lokaal krachtig aan zee, windkracht 6. Vannacht is het bewolkt en droog. De temperatuur zakt dan naar gemiddeld 7 graden. Morgen zal de zon het moeilijk krijgen en zien we ook wat neerslag aankomen. Ik denk dat de neerslag voornamelijk ten noorden van de grote rivieren zal vallen. Het warmt morgen op tot 13 graden in Friesland en 16 of 17 graden in Limburg. De wind is matig tot vrij krachtig boven land en krachtig aan zee... en wordt in de middag wat vlagerig. Na morgen is het droog en keert geleidelijk de zon weer terug. ANWB-verkeersinformatie, 40 files, 165 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Vinkenveen nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. En dat geldt ook voor de A6 richting Muiden. Daar staat na een ongeluk bij Muidenberg nog 12 kilometer... Bij Rotterdam nog veel vertraging op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Terbrechtseplein 5 kilometer. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A59... vanuit Sirikzee naar Os. Dat zorgt voor 11 kilometer tussen Waalwijk en Vlijmen. En de linker rijstrook is dicht. Salarisadministratie kan efficiënter. Schep rust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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Hij kreeg meerdere staande ovaties. Tien maanden nadat Jan-Peter Balkenende zich terugtrok als politiek leider... nam het CDA-congres afgelopen zaterdag afscheid van hem. Sinds het grote verlies in juni hebben we de oud-premier nauwelijks nog gezien of gehoord. Een behoefte om terug te kijken heeft hij namelijk niet. Toch maakte Balkenende zaterdag voor ons een uitzondering. Gedreven is hij nog steeds, maar of hij de politiek nou mist... Nee, zo, zo is het niet. Ik heb uh, jarenlang uh, me ingezet voor het CDA. Uh, in hoeveel, verschillende goedanigheden. Uh, laatst het laatste als president. Ik krijg nu nieuwe verantwoordelijkheden. En zo gaat het de politiek. anders, neem het werk over. Maar we zijn wel allemaal christendemocraten. En daarom voel ik ook vandaag een grote verbondenheid. U heeft enige afstand genomen nu al een tijdje. Bent u er al aan toegekomen om te analyseren hoe het kan dat het de laatste periode niet helemaal goed is gegaan? Om het maar zo te zeggen met het CDA. Ik heb de afgelopen maand om heel bewust heel terughoudend opgesteld. Uh, ik heb gezegd, ik treed terug als uh, politiek leider van het CDA. En dan vind ik ook dat het juist dat past om dan ook uh, in je eigen opmerking terughoudend te zijn. En ik heb ook geen behoefte om er op te gaan reflecteren. Ik heb wel vandaag een aantal opmerkingen gemaakt over dingen die vitaal zijn in de christendemocratie. Dus ik hou meer bezig met de toekomst dan met het verleden. Ja, je wil niet terugkijken, maar wat moet er anders om het CDA weer vitaal te krijgen om uw eigen woorden te gebruiken? Nou, dat is altijd een kwestie van teruggaan naar de eigen uitgangspunten, de eigen overtuiging. Ik heb iets gezegd dat we in het verleden ook vaak moeilijke momenten mee hebben gemaakt het CDA. We hebben meegemaakt dat er uh, dat dingen tegen zaten, verkiezingen die tegenvielen. Uh, soms ook uh, zaken in de partij die moeilijk lagen. En uiteindelijk hebben we altijd uh, de rugweten terecht op basis van die uitgangspunten van het CDA. Als ik nu zie wat de vragen van vandaag zijn, dat heeft te maken met respect... Ons eigen samenleving. Wat voor samenleving krijgen wij? Zijn wij in staat om de toekomstagenda goed in te vullen, uh, weten we nieuwe verbindingen te leggen op het gebied van duurzaamheid? Ik heb het gevoel dat er heel veel werk weer te doen is voor het CDA. En dat merk je vandaag ook als je bezig bent met bent. Toch probeer ik nog even terug te kijken. Want er wordt vaak gezegd: de partijtop is in de vorige periode een beetje vergeten om te kijken wat er eigenlijk in het land gebeurt. Te veel bezig geweest met het besturen. Herkent u dat wel? Nou, ik wil daar niet te veel uh, opmerkingen over maken. Dat raakt ook weer allerlei discussie in de partij. Maar laat ik het volgende zeggen. Ik heb geprobeerd als premier die dingen te doen die nodig waren. Ik heb uh, gekozen voor hervormingsbeleid toen we iedereen van ons heen kregen. En naar de hand werd gezegd: het is goed dat het hervormingsbeleid is gevoerd. Het heeft Nederland sterker gemaakt. We hebben uh, te maken gekregen met een zware financiële economische crisis. En toen was mijn grote zorg: houden mensen in Nederland hun werk? Uh, houden ze hun banen? En ik denk dat we Nederland op een goede manier door die crisis heen hebben geleid. Nou, dat betekent uh, dat je probeert datgene te doen wat nodig is. Uh, en de analyses, die laat liever ander over. Maar toch heeft de kiezer dat uiteindelijk niet uh, beloond. Denkt u dat uh, Rutte Peetoom de nieuwe uh, voorzitter... Uh, nu in staat zal zijn om het nieuwe elan weer naar boven te krijgen? Uh, Rut is iemand die uh, in de partij uh, geworteld is. Uh, ik ken haar al een hele tijd. Ik heb ooit zelfs nog college aan gegeven. Dat nou, geeft het aan dat je elkaar een tijd uh, kent. Ik weet dat zij het uh, Christian Kruijs hard op een goede plaats heeft zitten. Uh, zij weet dat er heel veel gedaan uh, moet worden op het gebied van motiveren van mensen, zaken aanpakken. Dus ik heb alle vertrouwen in haar en ik wens haar van buitengewoon veel geluk met uh, deze belangrijke verkiezing. Hoe staat het CDA er op dit moment voor? Uh, wat ik hier merk is een partij die uh, natuurlijk niet voorbij gaat aan wat vorig jaar is gebeurd. Een partij die moeilijke discussies achter zich heeft gehad. Maar ook een partij die op het ogenblik bezig is om de rug te rechten. Uh, een partij die bezig is om juist met nieuw elan zaken aan te pakken. Uh, dat is niet gemakkelijk, maar ik heb vandaag ook hier weer uh, ge gevoeld. Uh, hoe uh, de houding is van de christen om juist als het tegen zit. Uh, elkaar uh, sterk te maken. schouder aan schouder te staan. elkaar de waarheid te zeggen. maar wel steeds met het doel van. wij geloven in onze boodschappen. en dan gaan we keihard verknoppen. Jan-Peter Balkenende geloofde er nog in. gelooft nog in het CDA. de oud-premier, de oud-politieke leider. Marcel Bril sprak met hem. Het is 11 uh, minuten over half negen. wij gaan naar Ivoorkust. Daar houdt de zittende president. Gbagbo stand, zo lijkt het. Troepen van zijn rivaal Watara bereikten afgelopen donderdag dan wel Abidjan. De belangrijke stad van het land. Maar het lukt ze niet om Bakbo te verdrijven. Watara won afgelopen november de verkiezingen, de presidentsverkiezingen. Maar uh, Bakbo weigert die uitslag te erkennen. We gaan weer eens naar onze correspondent Pauline Baks in Abidjan. Pauline, opmars van Watara's troepen door Ivoorkust verliep razendsnel. Maar lijkt toch uh, ja, halt te houden in uh, Abidjan. lijkt trager te gaan dan verwacht. Hoe verklaar je dat? Nou, de troepen van Wattara zelf, die verklaren dat doordat ze al een paar duizend man... al een paar dagen rond de poorten van Abidjan hebben staan. Uh, maar nu zeggen ingewijden dat ze het, het niet eens zijn met de bedden die al in de stad zitten. Ze zouden dus gezamenlijk een offensief gaan lanceren. En daar hebben ze dan ook een hele tijd geroepen. Maar ondertussen zijn ze niet eens over hoe dat offensief nou precies plaats moet gaan vinden. En wie dan de eer van het offensief krijgt als ze daar in slagen uh, in hun doel, en dat is dus bakboot te verjagen... en die mag dat dan komen aankondigen op televisie. Nou dat tegen ingewijden dus, ik heb het niet 100% zeker... maar het lijkt me een heel waarschijnlijke theorie. Maar dat is natuurlijk slecht nieuws voor, uh, voor de, uh, de troepen van Watara en voor Watara zelf, als er dat soort oneenigheid dreigt te ontstaan. Ja, zeker. Nou ja, als je allerlei rebellenleiders hebt die zo'n offensief moeten lanceren... en die dus de gewapende strijd hebben opgepakt, dan is het toch lastig ook... om die mensen uh, in de hand te houden en te controleren. En daarom zijn ook veel uh, diplomaten bang voor een grotere oorlog... omdat je niet alleen dus de troepen tegen de Bakbo-troepen hebt... maar ook dan nog interne strijd. En dat is ook het geval... Dus bij het leger van Bakbo, dat ook sterk verdeeld lijkt te zijn. En heeft Bakbo dan nog veel troepen achter zich? Wie steunen hem nog? Dat is heel erg moeilijk te zeggen, want uh, je ja, kan ze niet goed zien. Het is duidelijk dat op televisie wordt opgeroepen aan mensen om een menselijk schild rond Bakbo te komen vormen in zijn residentie. Ik weet niet of hij daar zit, maar dat wordt wel gesuggereerd. En mensen worden ook opgeroepen om eten te brengen aan het leger. En dan zou je toch denken dat ze niet zo heel erg sterk staan... als ze dus uh, de vervolking nodig hebben om hen te steunen. We spraken eerder met Frank Renaud vanuit Parijs. Uh, die meldt dat de Fransen hun 12.000 landgenoten uh, ja, oproepen zich te hergroeperen uh, naar een bepaald punt te komen. Wat wil dat nou zeggen? Ja, dat vragen sommige Fransen zich hier ook af. Uh, het lijkt erop dat ze klaar moeten staan voor een massale evacuatie. En de Fransen die hier zijn, die hebben er ook over gebeld met Parijs om te vragen wat ze nou precies moeten doen. Want er zijn bepaalde stadswijken waar het Franse leger niet kan of durft te komen. Dus die Fransen die daar zitten, die vragen zich af, als ze moeten hergroeperen, uh, komt de leger dan eigenlijk ook hun halen? En dan is er nog het verhaal over het westen van het land, het westen van die cost de stad Duekue. Daar zouden honderden mensen zijn gedood door pro-Wattara-strijders. Kun jij inschatten wat daar gebeurd is? Ja, nou, bewoners van dat stadje die zeggen dat die uh, troepen van Wattara die, uh, hebben die stad ingenomen en een vrij hevige gevechten. Dat was afgelopen dinsdag. En daarna zijn ze naar een wijk gegaan waar een bepaalde stam woont die heel trouw is aan Bagbo. En ze zijn daar s'nachts naar binnen gegaan en hebben alle mannen daar uh, neergemaaid uh, met hun uh, kalasnikos... En er zijn ook een hele hoop vrouwen en kinderen bij omgekomen. Het dodental zou toch echt wel op 800 kunnen liggen. En Wattra die blijft elke verantwoordelijkheid ontkennen. Maar het is wel duidelijk dat zijn troepen zich hebben begaan aan een heel grove schending van mensenrechten. Nou hoorden wij, we spreken natuurlijk geregeld Pauline. we hoorden vrijdag bij jou op de achtergrond uh, geweerschoot. Dat klonk heel heftig, uh, nu niet. Is het, is het rustiger op dit moment? Ja, het was gisteren heel rustig uh, tot de grote opluchting van iedereen die in Abidjan woont, kan ik wel zeggen. Uh, zaterdag werd er nog flink geschoten en ik kan nu weer in de verte wel wat uh, explosies horen. Maar het klinkt uh, niet zo ernstig als het vrijdag was. Maar ja, dat zegt niks over hoe de rest van de dag zal gaan. Nee, want dat betekent ook niet dat jij naar buiten kan, of wel? Nee, dat kan nog steeds niet. Er zijn wel wat mensen uh, in Abidjan zijn naar buiten gegaan gisteren om uh, eten te Zoeken of uh, nou, je kijken of er nog ergens rijst te kopen was. Mm. Nou, dat bleek dan toch wel te kunnen. Maar uh, ja, er zijn heel veel mensen met wapens buiten. En men weet vaak niet uh, uh, bij welke groep die mensen horen. Het kunnen wat er mensen zijn of mensen mensen. Niemand weet het, want je kan het verschil niet zien. Dus blijft iedereen binnen. Oké, okay, nou doe voorzichtig. Pauline Baks vanuit uh, Abidjan, dankjewel. Slaggever Louis Dekker rijdt deze hele week met een elektrische auto door Nederland. En worstelt met de airco en met files. Wubbo Okkos kiest voor een iets rustiger route. Hij gaat naar een vliegveld om daar later vandaag zijn elektrische superbus te testen. Eerste verkeersinformatie. Allen die nog niet elektrisch rondrijden. John Bakker, hoe staan ze ervoor? Ja, het gaat toch, uh, toch wel langzaam de goede kant alweer op. 130 kilometer aan file op dit moment nog. Met de meeste vertraging op de A6 richting Muiden. Voor knooppunt Muidenberg 12 kilometer na Ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open... Met Rotterdam gaat het ook langzaam beter. Behalve dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar staat voor het Knoop Ter nog 11 kilometer. En na een ongeluk op de A59 vanuit Sirixzee naar Os... tussen Waspik en Vlijmen, 17 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks de superbus van Wubbel Okkos, nu eerst naar Hongarije. Precies een half jaar geleden namelijk... overspoelde een enorme golfrode blubber dat dorpje Kolontar in Hongarije. Weet u nog? Het slip was afkomstig uit een opslagreservoir... van een nabijgelegen fabriek voor aluinaarde. Dat is een grondstof voor aluminium. Negen mensen kwamen daarbij om het leven. Een Tientallen dorpelingen liepen brandwonden op door de bijtende smurrie. Een deel van het dorp werd ook weggevaagd. Correspondent David-Jan Godfray ging terug om te kijken hoe het er nu is. Het regent en het is grijs in Kolontar. Dit hier is het voorlopige huis van Magdi en Janos... Fuchs. Hun huis ging verloren. Alles was kapot. Er stond niks meer over hen. Magdi en Janos lopen door hun tuin. Ze laten zien wat ze nog over hebben van dat oude huis. Er staat hier een hek. Het was ooit wit. Nu is het rood. Er ligt wat gereedschap. Ook rood. De oude traptreden uit het vorige huis. Er is niet veel over, maar wat er over is, is allemaal rood gekleurd door de modder die er in oktober overheen gestroomd is. Vrienden van ons uit Kolontar hebben aangeboden... dat we hier kunnen wonen tot ons nieuwe huis klaar is, vertelt Magdi binnen. Het is een goed huis, er is niks mis mee. Maar het is niet het onze. We missen het onze. In totaal zijn er negen mensen omgekomen bij deze blubberramp. Veel tientallen mensen zijn gewond geraakt... vanwege de looghoudende blubber die ze over zich heen hebben gekregen. Janos Fuchs verloor zijn moeder in die oktoberdagen van vorig jaar. Ze was waarschijnlijk in de tuin toen de rode modder eraan kwam... en haar meesleurde, vertelt hij op de plek waar dat gebeurde. Ze hebben de lichaam 600 meter verderop gevonden... en dan wijst hij naar een heel eind verderop. Daar hebben ze het gevonden. Het wijkje waar het huis van Magdi en, uh, en Janos ooit gestaan heeft... is nu helemaal plat. Op één huis na staat er helemaal niks meer. Een pomp pompt het vervuilde water weg... En hoewel de rode modder uit het grootste deel van het gebied is opgeruimd... ligt het hier nog overal. Restanten van de ramp, de grootste milieuramp die Hongarije ooit heeft meegemaakt... op 4 oktober 2010. En wat zie je dan? Nou, bijvoorbeeld een kerven die is meegesleurd tegen een boom aan. Helemaal rood. Een aantal ontwortelde bomen. En vooral heel veel rode modder. Een rij van, nou ik schat, 15 gloednieuwe huizen. Er rijdt een bulldozer rond, er wordt nog steeds gebouwd. Dit zijn de huizen voor de mensen die uh, tijdens de blubberramp hun huizen zijn kwijtgeraakt. Ook de familie Fuchs heeft hier een nieuw onderkomen. Dat uh, duurt nog een paar maanden voordat het af is, maar dan kunnen ze er terecht. Hatigen, wie mi azok vagyunk, reméljük, ik hoop maar dat we snel aan dit huis zullen wennen, zegt Magdi. En dat alles in Kolontar weer zo wordt zoals het was. David, een godvrouw was dat vanuit uh, dat zwaar getroffen Kolontar in Hongarije. Tien voor negen is het. De Superbus gaan we het over hebben. Het is de snelste elektrische autobus ter wereld. De bus rijdt nog niet rond, maar een prototype zal later vandaag op vliegbasis Valkenburg wel testritten te gaan maken. Daar gaan we over praten met de initiatiefnemer, de bedenker van de Superbus, voormalig astronaut en professor Wubbo Okkels. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat dat inhouden vandaag? Gaat hij echt op snelheid komen, meneer Okkels? Nou ja, op snelheid, kijk, we hebben hier in Valkenburg niet alle mogelijkheden van de wereld. Wij we rijden hier 120, 130 ongeveer. En dan moeten we weer afnemen. Uh, echte snelle testen kunnen we pas doen als wij naar Duitsland gaan, naar, naar de testbanen van Volkswagen van Papenburg. Ja, want hij kan 250 hè, per uur. Ja, dat is de kruissnelheid. Hè. Dus we kunnen wel iets harder nog. Maar uh, ja, 250 km per uur is de bedoeling dat we dan uh, als openbaar vervoer rijden. Maar 120 à 130 is alweer meer dan bij de eerste testrit. Want toen kroopt die zo'n 80 km per uur, geloof ik. Ja, ja de allereerste rit die heb ik zelf gemaakt in Lelystad. En uh, toen was het inderdaad 80 km per uur. Ja, je begint natuurlijk uh, langzamer. Dan ga je steeds verder opvoeren. Ja. Ik kan wel zeggen dat als je met, uh, met Superbus uh, 100 rijdt of 120 rijdt, heb je inderdaad nog het idee dat je kruipt. Want het is natuurlijk een heel lang voertuig uh, met een hele lange wielbasis. En, uh, en dat geeft dus helemaal geen gevoel van snelheid. Want je, ja, de aerodynamica is natuurlijk heel goed. En, uh, mm -hmm. Hij rijdt nu net weer weg. Uh, even hier, hier uh, een rondje. Ook altijd mooi te zien dat die achterwielen kunnen ook sturen. Dus je kan uh, hele scherpe bochten maken. Je kan ook allemaal rondom heen. Oké, okay, dus hij ja. zou. Want wat, het voordeel van zo'n superbus, hè, laten we het daar even over hebben. En ook ja. zo over de nadelen. Wij zaten al een beetje Mar Marcel en ik te filosoferen. Waarom zou dat dan interessant zijn? Hij kan ja. hard. Hij, er kunnen ja. meerdere mensen in. Ja. Um, maar wat is dan het voordeel ten opzichte van een trein? Want die kan ook hard. Ja, maar een trein die rijdt van station A naar station B. En de mensen wonen niet in station A, die werken niet in station B. En wat superbus heeft, is die, die combineert dus de hoogsnelheidslijn met de flexibiliteit van de gewone weg. Want hij en kan wat eraf. Doet? Hij gaat eraf. Ja, dus uh, het idee is dat tussen de beide richtingen van een autosnelweg, uh, midden in de middenberm, liggen nog twee extra banen. Dat is dan voor superbus. Daar rijdt hij 250 en dan kan hij iedere 10 kilometer of zo of iedere 20 kilometer uh, switchen. Daar heb je een speciale ja, scheiding voor. En dan uh, kan hij op de gewone autosnelweg en dan kan hij ook gewoon naar de, de provinciale wegen, naar de dorp toe. Dus je bent heel erg flexibel en gedistribueerd. Ja, maar meneer Okols, er zitten hier ook filmpjes van hem te bekijken. En dan nou moet ik nog zien of hij het centrum van Hilversum binnenkomt. Ja, nou, toch, toch. De ja? Superbus heeft, kan in hoogte ook nog uh, worden gevarieerd. Dus is langzaam rijdt hij 40, 40 centimeter hoog. Dus ook drempels kan hij wel overheen. En als hij hard rijdt, dan, uh, ja, dan gaat hij heel erg laag uh, rijden. Hmm. Ja, dus dat is, wel, dat is dan het voordeel. Hij kan dan echt op de locatie komen. Zeg, is, er al, is er al interesse voor? Want u voedde, maakt deze testrese natuurlijk niet voor niks. Niet alleen om te testen, maar ook om misschien wel belangstellenden te trekken? Nou, de, in Nederland is er duidelijk belangstelling in, in Zeeland en 61. Uh, Carla Pijs, daar, de, de commissaris van de Koningin, heeft het uh, duidelijk geuit. Uh, we zijn verder hebben we een voorstel gemaakt met Jereveen uh, Drachten. Daar is geld om een spoorlijn aan te brengen. Maar we zeggen van ja, Superbus is eigenlijk veel gunstiger en is nog goedkoper ook. En uh, we zijn uitgenodigd om uh, naar Dubai te gaan, maar uh, de wereldtentoonstelling is van openbaar vervoer dit jaar. En uh, daar gaan we nu aanstaande woensdag, uh, gaat de KLM, die gaat... Uh, uh, dit voertuig in, in het vliegtuig stoppen en uh, naar Dubai vliegen. Nou, daar is in ieder geval wel ruimte voor een traject in ja, Dubai. Ja, ja, meneer Okkels, succes met de testritten vandaag. Ja, hartelijk dank. Bedankt voor uw verhaal. Ja, weer. Goedemorgen. Graag. We gaan nog even naar de Noordoostpolder. Want deze week besluit het kabinet of die polder nou kandidaat wordt... voor de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ons verslaggever Jeroen Schutijzer die is in de Noordoostpolder... en die gaat in gesprek met Willem Keur, tegenstander van dat hele plan. Zitten er nou platvis in die vijven? Want alles is plat hier, hè? Er, zit, er zitten wel vissen in, maar ik kan ze nu niet zien. Het is een beetje donker. Willem Keur is dorpsbewoner van Nagelen. Ja. En ook nog eens woordvoerder van de VVD-fractie over dit onderwerp. Uh, ja, want er is een hoop gedoe over. U bent eigenlijk uh, tegen. De Noordoostpolder moet niet op die uh, UNESCO-lijst. Nee, daar zijn wij geen voorstander van. Hoezo niet? U houdt uh, de vooruitgang tegen. Nee, in tegendeel. Kijk, deze, deze polder heeft juist dynamiek en ontwikkeling nodig. En wij zijn ontzettend bang dat we die daardoor gaan missen. Uh, met name uh, als het gaat om uh, sociaal-economische ontwikkeling... hebben wij daar absoluut geen vertrouwen in... dat zo'n plaatsing op de lijst daar goed aan doet. Worden bussen vol met toeristen beloofd? Nee, ja, die worden wel beloofd. Maar uh, op onze vragen vanuit de fractie... Uh, hoeveel mensen zou dat nou aan toeristen opleveren... aan recreanten, aan bedrijvigheid kunnen daar absoluut geen, uh, geen cijfers bij geleverd worden. Het kan absoluut niet onderbouwd worden. En daarom is onze, uh, is onze fractie daar echt op tegen. Omdat het ons niets opbrengt waar wij uh, als polder iets aan hebben. En het kost wel wat? Ja, je moet ongetwijfeld uh, kosten maken, structurele kosten op het gemeentehuis. En uh, ambtenaren moeten daarvoor worden ingezet om dat a, het proces te begeleiden. b je op de lijst te komen? En ik hoor de burgemeester van de Beemstraat nog zeggen. Mensen, het kost een... Een puist met werk om erop te komen, dus ook een puist met geld. Mijn fractie vindt dat uh, niet nodig voor de polder. Wij uh, uh, hebben hier uh, een polder die is al gebied. en Dat betekent eigenlijk uh, dat wij al goed moeten opletten... om uh, alle karakteristieken voor deze polder te behouden. En wij zijn zelf wel heel goed in staat om deze polder te behouden voor het nageslacht. U bent bang dat er ook geen bedrijf meer hier naartoe komt? Dat klopt. Als ik uh, buiten deze polder woon en ik zou zeggen, uh, ik ga naar Emmerloort of ik ga naar Dronten... dan uh, zou het voor mij geen reden zijn om naar Emmerloort te gaan... omdat we werelderfgoed zijn. Nee, ik zou naar Dronten gaan. Want ik, uh, ik zou als bedrijf uh, het uh, risico niet lopen... dat alle ontwikkelingen, procedures, uh, om vergunningen te krijgen... om de verbouwingen te doen, om ontwikkelingen te kunnen doen... die zou ik niet nemen. Die, die, die, die, uh... nee. Want als je op die lijst staat, dan, dan moet je door nog langere procedures... dan nu al het geval is. U woont in zo'n plat huis, hè? Dat een plat huis heeft geen zolder, dus ook geen rommelzolder. Nee, dat klopt. Wij maken ook geen rommel hier. Oh. Zullen we eens even naar binnen gaan? Ja hoor. Want uh, ja, al die huizen die hebben dus platte daken hier. Ja. Heeft dat voordelen? Nou, het heeft, uh, het heeft als voordeel voor ons, zoals wij hier wonen, dat je wel alles lekker, lekker dicht bij de hand hebt. Maar het is nu eenmaal zo dat Nagel heeft, uh, laagbouw en heeft geen, kent geen puntdaken. En je hoeft nooit naar boven. U hoeft geen trappen te lopen, dus u kunt hier blijven wonen tot uw 95ste. Dat was ik wel van plan. Als u daar nog eens komt, dan kijken we verder ook nog lopen. het is vanochtend in de Noordoostpolder dat misschien op de Unesco Werelderfgoedlijst komt. Maar er is niet iedereen voor. Na 9 uur hoort u meer over die gewelddadige overval in Rotterdam en beschouwen we de rechtszaak tegen militair held Marco Kroon voor.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 Dit is Radio 1.